10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Hij is de ogen en de oren van ons kabinet in Syrië. Speciaal gezant voor dat land, Marcel Körpershoek. Net aangesteld. Met hem ga ik zo meteen praten in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Dorot Megens.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 Die worden met subsidies bekostigd. En uh, ja, die subsidies dat zijn natuurlijk economische efficiëntieverliezen. Het de EIB denkt dat uiteindelijk de consumenten of bedrijven de rekening betalen. Op 6 september tekende het kabinet, milieuorganisaties, vakbonden, werkgevers... en tientallen andere organisaties het Nationaal Energieakkoord. Bij een aanslag op een legerbasis in Jemen zijn 30 tot 40 doden gevallen. Buiten de basis ontplofte een bom midden in een groep militairen. Een tweede bom explodeerde op de legerbasis zelf.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 Aan de pensioenen gaan ze rommelen, of zijn ze al mee bezig. En uh, ja, ik zeg wel, we krijgen alleen maar minder. En er komt niets bij. Dus dat moet ik hier ophouden. De Amerikaanse actrice Kate Blanchard gaat het diner van schrijver Herman Koch regisseren. Na twintig jaar acteren voor de camera is het diner haar regiedebuut. En of ze ook een rol heeft, weet Koch niet. Verder bemoeit hij zich sowieso nauwelijks met de Amerikaanse filmplannen. Ik vind het op. Het prettig idee dat gewoon een scenarist, een schrijver en een regisseuze ermee aan de slag gaan zonder dat de schrijver zich er ook maar één minuut mee bemoeit. Dat is mijn, mijn politiek met dit soort uh, zaken. Herman Koch vanochtend in het NOS Radio 1-journalen. Diner haalde dit jaar onder meer de bestsellerlijst van de New York Times. De diner gaat over twee bevriende echtparen van wie de zonen een gruwelijk misdrijf hebben begaan.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 Het weer. Wolkenvelden met regen en motregen trekken naar het oosten weg. Het laatst uit het zuidoosten. Daarna volgen zon en een enkele bui. 17 graden wordt het vandaag. Het weekend is droog met ochtends kans op mist. Smiddags wat zon. En de middagtemperatuur kan oplopen tot 20 graden. Dankjewel, Dorad. Zometeen Marcel Keurpershoek, de nieuwe speciaal gezant voor Syrië. Voor het eerst te horen we zometeen bij de Cairo.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De nieuwe speciaalgezant van Nederland voor Syrië. Graffiti blijkt te werken tegen hard rijden. De plastic soep hebben we zelf veroorzaakt. Nu moeten we hem ook zelf opruimen. Als 25% van de Nederlanders één keer per dag een stukje zwerfvuil opraapt dan ligt er niks meer. Dat is mijn missie. En het ochtendhumeur van Niel Gunjerli. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Iran, dames en heren, wil gaan bemiddelen... tussen de strijdende partijen in Syrië. En nou is de vraag, is Iran straks het breekijzer in dit conflict? Ik ga het vragen aan Marcel Körpershoek. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent diplomaat, arabist en sinds vorige maand... speciaal gezant van Nederland voor Syrië. Uh, gaat dit werken? Nou, het is een um, politiek signaal van, van Iran zijn um, op verschillende terreinen bezig met een Sharma-offensief. Uh, ook wat betreft hun eigen um, nucleaire issues. Um, maar je moet natuurlijk niet vergeten dat uh, Iran zelf ook partij is in het conflict. Uh, we hebben films gezien van uh, uh, Iraanse uh, commandanten die uh, Syrische soldaten uh, trainen. Uh, Hezbollah heeft actief geïnterveneerd in het conflict, en iedereen weet dat Hezbollah... Uh, toch heel nauw met uh, Iran uh, is verbonden. Dus een iemand die zelf partij is in een conflict... is niet uh, de meest voor de hand liggende bemiddelaar. Nee. U uh, verblijft uh, op dit moment geloof ik in Libanon... maar uw standplaats is in Turkije. U reist door de regio om voor de Nederlandse regering... de situatie in kaart te brengen. Zeg maar de ogen en de oren van de minister van Buitenlandse Zaken. U bezoekt vluchtelingenkampen, u ziet de ellende daar. Wat zegt u dan als u Timmermans belt... Of spreekt of mailt? Ik ben momenteel in, uh, in Ankara. Ik ben uh, ah. hier gisteren uit, uh, uit Libanon teruggekeerd. Uh, een paar dagen. Um, op, op reis daar. Um, en in Ankara spreek ik met uh, vertegenwoordigers van de regering. En momenteel zit ik in het kantoor van de vluchtelingenorganisatie. Uh, UNHCR. Um, dus... Um, als je die twee situaties vergelijkt, wat je wel steeds meer ziet is dat uh, wat er gebeurt in Syrië... dat dat een uh, groot gevaar oplevert voor de hele regio, uh, potentieel zeer de destabiliserende uh, invloed. En dus uh, bijvoorbeeld in Libanon, als je bedenkt dat dat een land is van 4,5 miljoen inwoners... waar op dit ogenblik uh, bijna 1,5 miljoen vluchtelingen uit, uh, uit Syrië zijn. Uh, dat is dus een vierde en een derde van, ...van de hele bevolking. Libanon uh, is een land wat uh, gebaseerd is op een uh, vrij wankel uh, evenwicht... ...tussen verschillende uh, groepen uh, op het gebied van, uh, van, van religie. Uh, dan een grote instroom van soenieten in dit geval... ...kan natuurlijk die interne balans uh, verstoren... ...wat dat kan betekenen in het verleden. Dat hebben we gezien met de burgeroorlog. Mm. Uh, we zijn ook uh, in het kamp geweest, Shatila, wat in uh, Beirut ligt. Uh, en dat is een kamp voor uh, Palestijnen waar in de jaren tachtig ja. uh, een oorlog is gevoerd waar twee, bijna 2000 mensen uh, zijn vermoord. Uh, en dan datzelfde kamp komen nu weer Palestijnse vluchtelingen, maar dan uit, uh, uh, uit Syrië. Dus iedereen heeft die uh, herinnering eraan. Uh, uh, ja. Hetzelfde geldt voor Turkije, hetzelfde geldt ook voor uh, Irak. Ja. Uh, omdat nu uh, allerlei groepen die vechten tegen elkaar. Uh, Soenieten tegen Shiiten. En dat is ook uh, nu onmiddellijk uh, verbonden met de situatie uh, in, in Syrië. Ja. Maar als u uh, dan de minister van Buitenlandse Zaken spreekt... zegt u dan ook je zou dit en dit moeten doen? Of bedoel, zo groot is de rol van Nederland nou ook weer niet. Maar um, wat zegt u tegen hem? Nou, in de eerste plaats moeten we goede informatie hebben. We hebben geen ambassade in uh, Damascus. Uh, die is gesloten. We hebben ook geen uh, contacten meer met... Uh, uh, Syrische autoriteiten. Dus we um, moeten zoveel mogelijk langs andere manieren proberen te weten te komen wat er, uh, wat er gebeurt binnen uh, Syrië. Uh, met miljoenen Syriërs nu buiten het land en ook Syriërs die de grens overkomen. Uh, bijvoorbeeld naar Turkije. Uh, met hen heb ik ook uh, uh, gesprekken. Mensen die uitkomen uit Idlib of uh, Aleppo. Mm -hmm. uh, of uit Hama zelfs. Uh, dus dan weet ik vrij exact wat daar uh, op de grond speelt. En ook natuurlijk onze zorg over uh, het oprukken van allerlei uh, extremistische groeperingen yeah. binnen dat land die vechten tegen uh, de regering. Dus als één ding, informatie. Een tweede ding is uh, het afgeven van boodschappen. Ik ben in Istanbul omdat daar uh, de Syrische um, coalitie zit. Uh, van de oppositie die erkend is als de legitieme vertegenwoordiger van het uh, Syrische volk. Yeah. En ook benadrukken dat ...in ieder geval heel belangrijk is om ook de, de rechten van alle minderheden... ...inclusief die van de Alawieten bijvoorbeeld... ...die nogal met het regime worden geassocieerd... Ja. ...om die uh, te respecteren en om werkelijk nou uh, op te treden... Ja. ...tegen uh, de extremisten die onze eigen mensen kidnappen... ...en uh, vermoorden en, en gijzelen. Dus wat het gewoon moeilijk maakt ook om hulp te geven aan de mensen uh, uh, in Syrië. En derde punt is... Uh, omdat het zich verspreid afspeelt over verschillende landen die ik net noemde. Uh, is het is ook belangrijk om goed te kijken naar de, de coördinatie. Uh, uh, iedere ambassade heeft uh, natuurlijk zijn eigen kijk op van het land waar die, uh, waar die zit. Maar soms is het goed om dat uh, met elkaar in verband te brengen. Ja. En ik denk dat er ook een duidelijke boodschap moet zijn dat de Europese Unie als zodanig uh, beter moet coördineren. En we kunnen natuurlijk niet uh, afwachten wat er. Uh, Rusland en de Amerikanen eh, onderhandelingen in de Veiligheidsraad eh, gaan afspreken. Moet als Europese Unie kunnen we echt heel veel gewicht in de schaal leggen. Ja, pleit u voor uh, een grotere rol van, van Brussel? Pleit u voor een grotere rol van Europa, laten we zeggen, in het, in het tot rust brengen van dit conflict? Nou, de, ik denk dat Europa een grote rol moet hebben, in de eerste plaats. Dat iedereen goed weet wat nou uh, precies de, de situatie op de grond is. Want uh, als je hulp geeft, dan wil je natuurlijk wel zeker stellen dat je ook. Uh, in de goede handen terechtkomt. Dus uh, met z'n allen weet je meer dan, uh, uh, dan alleen. Ja. En er zijn inderdaad EU-coördinatievergaderingen... bijvoorbeeld in uh, Gaziantep over onze hulp... waar wij ook bij aanwezig zijn. Ja. Maar uh, de EU-vertegenwoordigingen in deze landen... Uh, zijn eigenlijk nog niet uh, op, op zodanig sterkte dat ze... Uh, de, bedoel, ze, zouden, ze zouden meer kunnen doen als... Uh, dat wordt opgebouwd. Juist, met andere woorden, dat is uw oproep ook aan uh, Europa. Jongens, schouders eronder, laat even iets meer van je zien. Zorg dat je meer informatie hebt en speel een grotere rol. Zeker, hè? en dat is ook uh, de boodschap die ik van mijn collega's hoor. De andere speciale gezanten uh, van andere landen, Frankrijk, uh, Engeland. Uh, met mijn Zweedse collega heb ik ook samen gesprekken gevoerd met de oppositie bijvoorbeeld. En uh, ja, als Nederland zitten wij natuurlijk uh, dicht uh, tegen... Uh, uh, wat, wat, wat Duitsland aan hulp biedt, en Zweden, en Denemarken, en Noorwegen, ja. uh, meer op, het, uh, op het civiele vlak, maar wij allemaal, op, ook de grotere landen als Engeland en Frankrijk, ja. uh, voelen behoefte aan, uh, aan, aan krachtiger EU-coördinatie, uh, zowel, zowel in Brussel als hier uh, in de landen rondom uh, Syrië. Dat is dus uw oproep. Uh, adviseert u trouwens de Nederlandse regering ook over uh, het al dan niet opnemen van meer vluchtelingen? Uh, nou, dat is, uh, dat, dat, daar, daarover is de besluitvorming ligt, uh, ligt in Den Haag. Ik ben uh, op dit ogenblik in, bij de vluchtelingenorganisatie uh, UNHCR. Ja, uh, En daar ben ik ook heel uitvoer geweest in, uh, in Libanon. Ja. En uh, de, de opvang, zoals ik al zei, uh, dus het gaat om miljoenen uh, mensen onderhand, 2 miljoen ja. vluchtelingen. Ja. Plus nog een keer, uh, Syrië heeft 20 miljoen inwoners. Ja. Uh, maar de helft van die inwoners, die hebben hun huis verloren. Ja. Die zijn op drift en die zijn dus intern in Syrië eigenlijk. Uh, uh, vluchtelingen, dus de getallen, uh, zijn zo enorm dat... Uh, uh, en, en natuurlijk de eerste, uh, de eerste plaats krijgen de landen rondom Syrië. Ja. Uh, die, die krijgen de volle laag uh, ja. hiervan. Dus die verdienen onze urgente steun. Want, maar vindt u ook dat Nederland meer vluchtelingen zou moeten symptomen? opnemen? Vindt u ook dat Nederland meer vluchtelingen zou moeten opnemen? Ik denk dat Nederland uh, doet wat het, uh, wat het moet doen. En uh, we zijn een van de grootste steunpilaren. Heb ik je net gehoord hier in Ankara van mijn gesprek met uh, Carol Batchelor... van de UNHCR in uh, Turkije. Ja. Uh, als het gaat om steun aan de vluchtelingenorganisaties... zowel UNHCR uh, als UNRWA wat betreft de Palestijnen... maar ook aan de UNICEF en... Uh, WFP uh, uh, voor de voedselhulp, et cetera. Ja. Dus Goed. ik hoor alleen maar enorm veel waardering van deze organisatie voor wat Nederland uh, doet. Uh, wat op momenteel al beloopt op uh, zo tegen de 60 miljoen uh, euro. Juist. Goed, meneer Keurpershoek. Komende zondag trouwens is er een verslag van uw werkzaamheden te zien bij Brandpunt, Karel Brandpunt, 5 over half 11 op Nederland 2. Want we zijn met u in uw Kielzog op stap geweest. Dan kunnen mensen u ook aan het werk zien. Ik wens u succes met uw ingewikkelde werkzaamheden. Heel veel dank. En, en dank voor het gesprek. Uh, ja, graag gedaan.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 Ja, dat de plastic soep zwaar op de maag ligt, mogen duidelijk zijn... maar wie lepelt het op? Verslaggever Sander Bartling sprak met mensen die zich daarmee bezighouden. Wie bent u? Anna van Dalen. En wat was uw plan? Mijn plan is om vanaf 20 september... een jaar lang hardlopend door Nederland te trekken. Uh, hardlopend natuurlijk, op blote voeten... En uh, om onderweg zwerfafval op te ramen. Ja, een soort Forest Gump wordt je dan met een doel. <laughs> Weet je nog for... dat die deen achter hem aanliep op het einde? Ja, yeah, een soort run en een run. Run, ja. Forest, run. Precies, ja. Een soort Forest Gump van zwerfafval. Ja, <laughs> vooruit dan maar. Wereldverbeteraars komen in alle soorten en maten. Je hebt ze op blote voeten en je hebt ze die het minder ludiek aanpakken. Aan de Maas, bijvoorbeeld, waar de plastic soep ons land kan binnendrijven. Ja. Het water is wel heel helder. Dat neemt niet weg dat een meter verderop een, een olieblik uh, drijft. En hier een petflesje. De hier, hier zijn van die, van die plastic bolletjes: een wattenstaafje. Ja, wattenstaafje. Sylvia Spiers van Schone Maas. Wat is dat, Schone Maas? Schone Maas is eigenlijk een samenwerking van allerlei verschillende organisaties... die samen constateren, we hebben een probleem. Uh, we hebben hier een probleem in de Maas. En de wereld heeft een probleem op de oceanen, de plastic soep. En u koppelt die verenigingen aan de terreinbeheerders? Ja, dat klopt. En hoe doet u dat dan? Dan gaan we eigenlijk al netwerkend in overleg met die gemeente of de treinbeheerder zoeken naar een groep. die dat. Gewoon wil doen. bellen welke damvereniging of voetbalvereniging dat wel wil doen voor een extra centje? Ja, je moet het eigenlijk zo zien. Je kent het wel met het papier ophalen. En als dat de kast ook nog eens een beetje spekt, nou, mooi meegenomen. En hoeveel kilometer heeft ze dan tot nu toe opgeruimd langs de Maas? Uh, er zijn 48 uh, stukjes opgeruimd. Op opgeruimd. De ene plek is dat uh, een grote oppervlakte waar dat de Maas overheen is gegaan met hoogwater. En de andere plek is het gewoon de oeverstrook van een meter breed. En, en in totaal is, is de hele Maas in Limburg nou zo'n beetje gecoverd? Nee, helaas niet. Er staat nog wat werk uh, voor de boeg. Als je je bedenkt dat de plastic soep van het land naar zee stroomt en Nederland het putje van Europa is... betekent dat dat er stroomafwaarts steeds meer werk aan de winkel is. Want volgens sommigen is de wereld al bijna geplastificeerd. En daar ligt hij dan, de wereld van zwerfvuil in de haven van Dordrecht. Gewoon dobberend op het water. Dan zie je dat de zee inderdaad helemaal bestaat uit van die blauwe... Petflesjes. De landmassa voor het grootste gedeelte uit groene flesjes. Maar ik zie ook een bestekbak, een gieter, ja. een fust van een bekend biermerk ja. voorbij komen. 6000 weggegooide petflesjes er, in, ja. uit Amsterdam. Ja, het ziet er heel prachtig uit. Zelf vind ik, ja, aan de ene kant is het natuurlijk een heel mooi gezicht. Al die glinsterende flesjes. Maar eigenlijk had ik het liever niet willen maken. Want, uh, nou, dit, dit is gewoon een symbool voor wat alle mensen uh, over de hele wereld. Uh, in het grote aan het doen zijn. Langzaam aan het plastificeren. In. Peter Smit is van clean. Dat staat voor... Klagen loont echt absoluut niet. Je kunt het namelijk beter opruimen. Als 25% van de Nederlanders één keer per dag een stukje zwervel opraapt... dan ligt er niks meer. Dat is mijn missie. De haven van Rotterdam is het knooppunt van plastic afval. Niet alleen omdat de Maas hier de zee instroomt... maar ook omdat alle schepen die de haven aandoen... hier sinds 1 januari hun afval moeten inleveren. Robin Baris van de Nature Group haalt het afval op. Dat moet officieel aangegeven worden door de betrokken scheepsagent... Het havenbedrijf kan op dit op die manier gemakkelijk controleren. En uh, blijken er verschillen te zitten in hetgeen wat er opgegeven is en daadwerkelijk uh, afgegeven wordt. Dan kan het havenbedrijf direct schakelen en stappen ondernemen en uh, het schip en de eigenaar uh, daarop uh, aanspreken. Maria Westerbos van de niet gouvernementele organisatie de Plastic Soup Foundation gaat nog verder. Ze gaat recyclen. Uh, we gaan plastic afval inzamelen van schepen. Ook het huishoudelijk afval en het industrieel afval. Dat afval gaat vervolgens naar een, uh, een plastic scheider. Daar wordt het op soorten gescheiden. De soorten die we kunnen recyclen gaan naar een recycler. De soorten die we niet kunnen recyclen... maar waar we weer olie van zouden kunnen maken... gaan naar een plant hier in de haven van Rotterdam. Daar maken we weer olie van. En wat we echt niet meer kunnen gebruiken... gaat pas naar de verbrandingsoven. Wat gaan we nou doen met die olie die we halen uit plastic, die wordt weer opgewerkt door de Nature Group. En daarvan kunnen we weer varen. Vrijwel alle relevante partijen zijn bij het plan betrokken. Het havenbedrijf, Bek en Verburg, Herema, Vopak en de Rabobank... Volgend jaar moet de installatie operationeel zijn. Er zijn ongeveer 60 innovaties in de wereld op dit moment die strijden om voorrang. Er zitten een paar hele goede Nederlandse uitvindingen bij. En het zal tussen die Nederlandse uitvindingen gaan wie een plek krijgt hier in de haven. Dat plastic wat ik thuis inzamel, als ik het goed heb, wordt dat gewoon verbrand. Is het dan niet ook iets voor gemeentes om zo'n ding aan te schaffen? Absoluut. Uiteindelijk zal de toekomst zijn dat wij al ons plastic afval gaan recyclen. Dan wel terugbrengen tot een vorm van energie. Dat denk ik wel, ja. Ja, en van plastic kan je ook weer olie maken, hoorde ik vanochtend in het Radio 1 Dat is misschien ook nog een oplossing voor die plastic soep. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Hier, de meeste allochtonnen wonen hier, in deze buurt eigenlijk. Vier jaar terug was het de slechtste buurt van Nederland. De Amsterdamse kolenkitbuurt. Hoe gaat het daar nu? Wordt die kinderen wel van alles kwalijk genomen, maar dat kan je helemaal niet doen. En wat gebeurt er om problemen op te lossen? Wij fleuren de buurt hier een beetje op. Vanaf maandag in Goedemorgen Nederland, de kolenkitbuurt. Het is wat je ervan maakt, hè? Dat is dus vanaf maandag en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom via Goedemorgen Nederland.karo.nl. Straks graffiti als middel tegen de hardrijder. Hier is nu het is Iris Niel Gugnelli. Bijna elke dag heb ik hertjes in mijn tuin. Ze eten vooral de klimop die er al jaren over doet om omhoog te klimmen. Ook eten ze de appels van mijn appelboom. Vind ik allemaal niet erg, want ik ben ze eeuwig dankbaar dat ik in hun domein mag wonen. We kunnen alles maar doen alsof zij ons komen verstoren, net als de Amerikanen deden bij de Indianen, maar het was toch andersom. Het begon met klagen over de dieren in de tuin, het breidde zich uit tot auto-ongelukken en botsingen met herten, ze neerschieten wat niet mocht, etc. Etcetera, etcetera. Ja, die herten, het, het zal je zorg maar zijn, maar, maar het is er een. En dan nu de oplossing. Er wordt een viaduct bij de duinen gemaakt waar de herten overheen kunnen. Dat kost ons 9 miljoen euro. En terecht. Ik, bedoel, ik begrijp het best dat we het financieel zwaar hebben... en dat we moeten bezuinigen op onderwijs, gezondheidszorg... sociale zaken, vluchtelingenwerk enzovoort. En als je dan een potje van 9 miljoen euro hebt... Nou, dan lijkt het mij logisch dat je investeert in de herten van het land. Ik begrijp dat wel. Begrijpen, daar zit immers het woord rijpen in. Het is ook een rijpingsproces om te begrijpen... dat de dieren voor mensen gaan. Dat vindt Marianne Tieme ook. Zij had zelfs een betere, goedkopere oplossing... dan de waterleidingduin in Amsterdam. Zij stelde voor dat de herten beter getransporteerd kunnen worden... in een busje naar Polen. Topoplossing, denk je dan. Ik bedoel, alles wat te veel en lastig is in ons land, gewoon afvoeren. En voor ieder hert dat vertrekt, krijgen we een pol terug. Nou, Geert Wilders is er blij mee, want hij houdt niet van wild... dus opgeruimd staat netjes als de herten het land uit zijn. Wat ik alleen nog niet helemaal snap, is dat viaduct. Ik begrijp dat men met alle viaducten... een grote, aaneensluitende natuurgebied wil creëren... van 7000 hectare in de Randstad. Een rijkdom voor Europa, dat we echt kunnen gebruiken in deze tijden. Maar ik begrijp nog niet hoe de herten dat gaan doen. Gaat er nu een opperhoofdhert alle andere herten waarschuwen met tekst... Jongens, vanaf nu alleen oversteken via het viaduct. Anders worden wij de vluchtelingen van Nederland. Ik snap het nog niet. Maar dat komt vast nog wel. Later als ik groot ben. Maandag, het ochtendhumeur van Hans Beum, de tellers. And this ain't all it will, life is never that good She won't come back with loving us, sucking all your single picture of you In a wallah Unless you're all run pinned up a bed Some's got pain in the eyes some my Don't tell to lie Cause I know I'm right in the first category Locked up in your room while well, they say you're lazy, but if you were lazy, no, you wouldn't be. Digging your grave well, just in case you would have died, died, died of being lonely. Some's got pain in the awesome of Don't start to lie, 'cause I know I'm not in the first category. Some's got pain in the awesome of Don't try to lie, 'cause I know I'm not in the first category. I admit it looks a bit like Hollywood. And life could be better if I would. And this ain't useless and this ain't fake. So try to be the one, for God's sake. I saw in the ice in my Don't try to lie, cause I know I'm lying in the first category. I saw my scope painting the ice in my It's hard to lie, cause I wasn't right in second category Echt klaar. De tellers waren dat met second category. Het is uh, drie minuten voor half elf. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Vergeet, ver, vergeet verkeersborden, haaietanden en zebra's. Graffiti en tekeningen langs de weg blijken zeer succesvol in de strijd tegen de hardrijder. Mark de Haan, goedemorgen. Goedemorgen. U bent psycholoog in ruimte en mobiliteit bij het adviesbureau Goudappel Koffing. Hoezo? Ja, niet dat u daar advies uh, geeft, maar <lacht> <lacht> hoe werkt graffiti tegen de hardrijder? Uh, ja, nou, ik wil in ieder geval eerst even aangeven... dat dat eerste wat u uh, zei uh, met de high tanden... dat we dat allemaal weg kunnen doen, dat is niet, zeker niet de bedoeling. Uh, het gaat erom dat het echt naast datgene wat er al ligt... een nou. aanvullend effect kan hebben op, uh, op, op het snelheidsgedrag... Van, op het keuzegedrag van automobilisten. Ja, maar als ik graffiti langs de weg zie... wil ik er zo snel mogelijk langs, want ik vind het lelijk. Ja, ja sommige graffiti is wel heel mooi. In dit geval hadden we uh, een, een 3D-artist... Uh, uh, ...die heeft uh, op een, uh, een overgang van een 50 kilometer naar een 30 kilometer zone... Uh, ...heeft hij uh, het, het woord slow zeg maar in 3D uh, neergezet. Wat dus eigenlijk een ja, soort van op je af, recht voor je staat op het moment dat je netjes uh, erop af komt rijden. Lijkt me levensgevaarlijk, uh, en... want dan schrik je je dood. Nou, dat viel uh, uiteindelijk wel mee. Er zijn geen rare, uh, rare dingen gebeurd. Dus, uh, het ging in ieder geval om dat het met ja, kleine gedragsexperimenten zijn... Waar de gemeentes het vaak nu interesse voor hebben. Ja. Om te kijken wat dat voor effect heeft. Ook omdat het vaak toch kosteneffectieve maatregelen zijn. Ja. En we niet alles meer met infrastructuur willen afdichten. Geeft u nog eens een voorbeeld van waar het heeft gewerkt? Uh, we hebben in Boudenberg een soortgelijk experiment gedaan met een hinkelpad. Waardoor de associatie met kinderen heel duidelijk wordt opgewekt. Uh, en ook daar zag je dat het in de 30-zone met 10% snelheid naar beneden ging. Juist, met andere woorden, het blijkt te werken. Is het ook mooi, in alle eerlijkheid? Uh, dat durf ik zo niet te zeggen, want dat ligt in <laughs> de afkantelschalen, natuurlijk. <laughs> ja. Nou ja, goed, we hebben verkeersborden en uh, verkeerstekens op de weg natuurlijk ook niet voor niks, hè? Nee, exact. Dat, dat geeft ook altijd aan, dat uh, een goede infrastructuur, uh, aangevuld met de bebording en dat soort zaken, ja. uh, alles wat, wat we nodig hebben om, om onze zo goed mogelijk uit te voeren, ja. uh, dat heb je nodig. De meeste mensen houden zich daar ook wel aan, ja. uh, dat valt alleen niet op, want het zijn natuurlijk altijd of de hardrijders of de zachtrijders, ja. die, uh, of de roodlichtrijders die maar opvallen. Ja. Moet u horen, ik, ik, aanvullend daaraan kunnen we dus met dit soort zaken zeg maar, extra uh, winst boeken. Ja, ik zie hele buurten nu waar ze uh, in bomen altijd 30 kilometer bordjes prikken van papier. Zie ik nu ja. uh, spuitbussen verf kopen bij en uh, doe het zelf zaak om uh, de weg te gaan bekalken. <laughs> nou, ik, ik denk inderdaad wat, wat goed is, is dat de, de, ja, wat we dan noemen de energieke samenleving. Zeg maar. Er zit veel ja. energie ideeën en dat soort zaken. Dat, dat bedoel die ik ja. Ja. Ja, ook. Om, uh, om met dit soort zaken aan de gang te gaan. Ja. Uh, zeker omdat het in uh, 30 kilometer zones natuurlijk toch vaak mensen de eigen bewoners zelf zijn die te hard rijden. Dat Keer op keer, keer, op keer worden we daar weer in bevestigd in het onderzoek. Ja. Uh, en als zij dan zelf ook ideeën hebben hoe ze daar uh, mee aan de slag kunnen... is dat prima, zeker als het als alternatief is voor de roep... om een verkeersdrempel of een verkeerslicht of dat ja. soort zaken. Goed, het blijkt, dus, blijkt dus te werk. Mark de Haan, de psycholoog in ruimte en mobiliteit... bij het adviesbureau Goud Ik dank u zeer voor uw toelichting. Het is geweest, dames en heren. Einde van deze uitzending. Uh, zometeen op deze zender Lijn 1. Naida. Waar hang je uit vanochtend? Goedemorgen. Hey Sven, bij jou om de hoek. We zitten in Hilversum. Want mijn, gast van vandaag, of mijn gasten die moeten zometeen ook nog heel wat doen in Hilversum. Morgen is het namelijk de Internationale Dag van de Vrede. En alle mensen die zich daarmee bezighouden zijn... vandaag, morgen en de afgelopen week waren ze daar heel erg druk mee. Ja, die Internationale Dag van de Vrede leuk. Maar intussen weten we, in Syrië is het alles behalve vrede. En toch geloven mijn gasten... Dat je, ondanks dat er geen vrede is, met muziek heel veel kan doen. En wat je precies kunt doen, hoort u zometeen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Ja, het NOS Journaal. Hier is Doorald Megens. Bij een brand op een booreiland in de botlek in Rotterdam zijn drie mensen gewond geraakt. Twee van hen hebben brandwonden. En derde heeft er ook ingeademd. Het eiland lag veronderhoud in een dok bij scheepswerf Keppel voor Olme. Het zou een booreiland zijn en de brand is inmiddels onder controle. De Finse uitgever Sanoma gaat een grote ontslagronde doorvoeren bij zijn Nederlandse bladentak. Ingewijde melden dat Sanoma een aantal slechtlopende tijdschriften wil onderbrengen in een sterfhuisconstructie. Het is niet duidelijk hoeveel banen er verdwijnen, maar Sanoma zou al collectief ontslag hebben aangevraagd. Het energieakkoord leidt tot een welvaartsverlies van 6 miljard euro. En ook levert het akkoord niet het aantal beloofde banen op, dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Het verlies van 6 miljard komt vooral door windparken op zee, zegt de directeur van het EIB. Die moeten worden gesubsidieerd en dat kost geld. Bij een aanslag op een legerbasis in Jemen zijn 30 tot 40 doden gevallen. Buiten de basis ontplofte een bom midden in een groep militairen. Een tweede bom explodeerde op de basis zelf. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist. Maar volgens militaire bronnen in Jemen zit Al-Qaeda erachter. En dat zijn de hoofdpunten. Dankjewel een Geen verkeersinformatie. Kees Kwaks is lekker koffie aan het drinken, want er staan geen files meer. Alle aandacht dus voor muziek als vredesmiddel Iris Naida. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Naida Orange. We geven steeds minder geld uit aan goede doelen. Logisch gezien de donkere wolken boven ons eigen landje. Ja, Als het goed gaat met jezelf is het makkelijker je druk te maken om een ander. Zo werkt het nu eenmaal. Tot die tijd zetten we onze naaste liefde op een laag pitje. Want een ver van mijn bedshow is nu even niet zo heel belangrijk. Maar of het nu komt omdat hun een beetje al misschien al gespreid is... of omdat ze gewoon niet zo bezig zijn met hun eigen belang... hoe dan ook vandaag in de bus mensen die zich wel blijven inzetten. Mensen die wel hun steentje willen blijven bijdragen. Misschien zijn ze kinderlijk naïef en is het zonde van hun tijd... maar ze doen het wel. Mijn vraag aan u is, wat doet u? Hoe draagt u uw steentje bij... Of heeft het allemaal geen zin en denkt u na mij de zondvloed? Mijn gasten van vandaag, vindt u ze naïef of inspirerend voorbeeld? Laat het me weten. Bel 0800 1121. Twitter kan ook, hashtag lijn1. Mailen kan ook lijn1 at En u kunt natuurlijk ook meekijken via de webcam website lijn1.ntr.nl. Dit is Lijn 1. Hoeft natuurlijk niet te zeggen wie u hoorde. Michael Jackson, Man in the Mirror. Bij mij in de bus zit Ilko van der Linden. Hij is grondlegger en creative director van Masterpiece. En ook de oprichter van onder andere Dance for Life en het Bevrijdingspop. En bij mij in de bus ook Fusia Ottomanis, Sociologe en medewerkster van Serious Mission. En de man achter Serious Mission die hangt aan de telefoon. Dat is Merlijn Twaalfhoven. Muzikant en oprichter van Serious Mission. Maar ook, vind ik ook wel leuk om te melden. Ook de man achter Museumnacht en Uitfestival Amsterdam. Een van mijn favoriete festivals. Ik begin met Ilko van der Linden. Ja, ik vroeg het net aan mijn uh, luisteraars. Zijn jullie naïef? Of zijn jullie inspirerend voorbeeld. Dat, die conclusie mogen ze straks na nou een half uurtje trekken. Maar Ilko, naïef? Misschien zijn we het wel allebei. Je nee. wordt heel vaak als iets negatiefs gezien. Terwijl ik het heel bevrijdend vind. Als iemand een, een, een, een grote missie neerzet. En nog ergens voor wil gaan. En, en met een vonk in zijn ogen spreekt. Dat is toch heerlijk. Wat is er mis mee? Dus, Mij ja, kan je niet in een van die hokjes plaatsen. Hopelijk zelfs allebei. Dat zit ik niet mee je Osmani? Als ik een glimlach kan toveren op het gezicht van een Syrisch kindje in vluchtelingkamp, dan ben ik heel graag naïef. Bij deze, dan ben ik naïef. En je bent twee keer geweest naar die vluchtelingkamp? Ik ben één keer geweest. Ik ben in uh, juni, of eind mei, begin juni geweest. En we zijn nu bezig inmiddels met de vijfde missie. En daar ben ik heel erg nauw bij betrokken. Ja. Ik ga je zo meteen vragen wat jullie nou precies doen. Maar ik wil toch eerst ook even van twaalf over die aan de telefoon hangt weten. Marlijn, jij bent uh, oh, bijna overal geweest waar de, waar de oorlog is. Je hebt gewerkt in de Palestijnse vluchtelingenkampen. Uh, nee, noem het maar op, je bent op heel veel plekken geweest om muziek te maken. Beetje naïef toch wel, Marlijn? Um, misschien begint het naïef... Maar de enige manier om niet naïef te worden is om het te doen... en ervaring te krijgen en ook ja, plekken met je eigen ogen te zien... en vooral mensen te ontmoeten, met mensen te spreken. En ik heb nu het gevoel dat ik veel minder naïef ben... dan mensen die uh, soms heel uh, deftige officiële uh, verklaringen uh, tekenen... en onderhandelen in uh, kamertjes misschien in Genève of New York omdat ik uh, ja, uh, soms echte ervaring heb van, van die plek zelf. Ja, en je zegt, jij bent misschien nu wel minder naïef... dan die mensen die gewoon ergens in Genève zitten... en die, en, en die hè, al die dingen tekenen. Kun je een voorbeeld geven? Wat heb je gezien in die praktijk waardoor je veranderd bent... Nou ja, je ziet in eerste instantie uh, mensen die eigenlijk veel meer op jezelf lijken dan je verwacht. Um, het is eigenlijk, uh, uh, ja, je schrikt ervan hoezeer je toch een bevoordeeld bent door de beelden die in het nieuws altijd uh, naar voren zijn. Dat zijn vaak de, de beelden van uh, natuurlijk de slachtoffers, de mensen die zielig zijn, die, die uh, uh, zwak zijn. Terwijl als je in een vluchtelingenkamp komt. Dan kom je eigenlijk gewoon tussen mensen vol ambitie uh, in de kracht van hun leven die in een hele heftige situatie zijn gekomen um, en hun hele leven ligt overhoop. Maar je kunt ook ja, je deelt ook dingen. Je deelt als je het over bijvoorbeeld muziek gaat hebben. Dan blijkt dat je uh, nou ja, eigenlijk ook heel veel uh, heel gelijkenissen hebt. Ja. Dat geeft een totaal ander, uh, ander beeld van die situatie. Want Marlijn, jij bent oprichter van Serious Mission. Wat doe jij precies? Wat, wat, wat is dat wat jij doet? Nou, ten eerste, het is niet een organisatie. Het is eigenlijk gewoon uh, het idee om... Uh, te gaan naar Jordanië, uh, muziek te maken, maar vooral ook contact te maken. En uh, daarmee in situaties te komen die uh, soms fantastisch zijn, maar soms ook, uh, nou ja, uh, kom je gewoon, uh, zeg maar, organisatorisch, uh, weet je, je totaal niet een raad van hoe je in een bepaalde situatie iets kan doen. Maar je bent er, je, je leert ervan. En wat we ervaren, uh, delen we weer met Mensen die na ons gaan. Dus het is eigenlijk een soort van, van uh, ja, serie van, van, van, van muzikanten. Die ja. naar die vluchtelingenkamp reizen. Zelf ook dat uit hun eigen zak betalen. Of met vrienden en familie daar wat uh, voor sparen. Om daar gewoon zelf te zijn. En dus echt dat, ja, die, die eerstehands ervaring op te doen. Kun je wat namen dat... noemen, Merlijn? Van Nederlandse muzikanten die al mee zijn geweest of binnenkort meegaan. Um, ja, ik was met uh, Shaista Batloo en met uh, Lucas Dols, maar ook met Wende Snijders. En uh, de actrice Hanne Verboom is ook meegekomen, omdat ze uh, uh, ook geraakt was door, door de situatie. En Wende Snijders die vond het heel spannend om in een, ja, een vluchtelingenkamp muziek te maken. Dat is natuurlijk totaal anders dan de podia die zij normaal uh, uh, betreedt. Ja. Maar uh, uh, ook zij kwam niet zozeer om op te treden, om iets te brengen, maar eigenlijk ook om iets te halen. Namelijk om te leren... van die mensen te, te begrijpen... wat die kinderen en die jongeren daar... Uh, ja, bezielt. En wat hun, uh, ja, hun leven drijft. En om dat... te accepteren, te ontvangen... geeft aan hun weer een zekere waardigheid. En dat is ja. eigenlijk heel bijzonder. Je kunt natuurlijk daar noodhulp brengen. En met, uh, nou ja, met dekens en voedsel iets geven. Op het moment dat je... je dat doet, dan ontneem je mensen ook een beetje... hun waardigheid. Ze zijn zelf niet meer bij macht om hun eigen leven te leiden. Terwijl als wij juist naar ze luisteren... en kijken wat voor inspiratie brengen jullie... Welke, nou, en iets maken met ze. Want jullie maken liefde. muziek met ze ook. Exact, ja. ja. En als je... Als het, dus op die manier uh, nou, dingen echt kunnen, ja. kunnen delen. Marlijn, blijft even hangen. Marleen, ik ga even terug naar mijn gasten in de bus. Ook blijft nog hangen. Ilke van der Linden, de kracht van muziek. Dat is waar Marlijn het eigenlijk over heeft. De kracht van muziek. Ook daar waar de bommen om je heen vallen waar mensen geen dak boven hun hoofd hebben. Jij bent de oprichter van Masterpiece. De kracht van muziek, dat ja, is wel jouw ja. leven, kan ik zo zeggen. Ja, absoluut. Ik geloof daarin. Dat uh, was de soft power. En je komt in de hart en je verbindt en je maakt dingen los. Je maakt dingen bespreekbaar, je doorbreekt taboes. Maar hoe dan? En, uh, nou, ik was bijvoorbeeld vorige maand in Congo. Uh, ook een dramatisch uh, gebied. Er zijn miljoenen mensen overleden door de oorlog in de afgelopen jaren. En uh, wat we daar allereerst hebben gedaan... we zijn naar de lokale masterpiece-groep uh, gegaan... en hebben gevraagd hoe kunnen we jullie ondersteunen. Want je moet er vooral niet heen gaan zoals Marlijn uh, net zei... dat je het allemaal wel weet en even uh -huh. komt oplossen. Je moet vooral, zeg ik vaak, proberen de wind... onder de vleugels van de lokale peacebuilders te willen zijn. hen sterker maken, want dat zijn... Echt de helder. Mensen die in zo'n gebied het lef hebben... om nog te proberen te verbinden naar, met het tegenpolen. Dan moet je even uitleggen, want ja. Masterpiece is een internationaal project. Ja. Ja, we zitten nu al in veertig landen. En er zijn duizenden mensen betrokken. Uh, zeker ook in conflictgebieden. Uh, en zij gebruiken allemaal uh, muziek en kunst en evenementen. Social media, dialoog. Om oppositie bij elkaar te brengen. En daarmee nieuwe conflicten te voorkomen. Want dat is waar we ons heel erg op richten. Het bestaat nog niet. Het is eigenlijk achterlijk. He, wat Amnesty doet voor mensenrechten. Of Greenpeace voor milieu. Of Dance for Life voor en Aids. Zo'n beweging is er. Zo'n frisse, jonge, banama beweging ja. Uh, is er nog niet voor peacebuilding, wat misschien wel het allerbelangrijkste thema is. En dat, dat zijn we aan het opbouwen. En binnen een aantal jaren hebben we enkele honderdduizenden peacebuilders die kunnen bijdragen aan het voorkomen van conflicten. Nou, en dan gebruiken ze dus muziek ook in Congo. Nou, ja. Je vroeg net van nou geef eens een concreet voorbeeld wat je dan nog meer doet. Nou toen hebben we gekeken wat is nou een van de meest populaire artiesten in Congo. Nou is een jongen van 16, Innocent Baloum Die heeft besloten om daar ambassadeur te worden van, uh, van Masterpiece. Nou dan heeft hij gelijk miljoenen. Volgers, enorme power of speech. We ja. hebben een vredesconcert daar georganiseerd met Roel van Velsen. Wat morgenavond op tv is bij Veronica. Echt, we hebben daar zoveel nieuwe vrijwilligers kunnen werven. Uh, dus normaal moet je bedelen om even een beetje tijd te krijgen als peacebuilder. En nu waren ze opeens helemaal de, uh, ja, de baas. En, uh, en, en zo konden wij dus echt hen sterker maken in het werk. Wat ze, wat ze zo moedig blijven doen. Ja, en dan hoor ik dat en dan denk ik, hartstikke leuk. En tegelijkertijd zie ik dan die beelden van in het Congo voor, maar ook beelden van Syrië bijvoorbeeld. Jij noemde het zelf al, soft power, de kracht ja. van muziek. Ja. denk ik, ja, maar met soft power... Kun je, ja. daar kun je geen bommen mee tegenhouden. Uh, Daar kun je geen bezetting mee uh, uh, om verwerpen. De vraag is of je met nieuwe bommen ook bommen tegenhoudt. Als je het heel cru stelt, uh, zijn er inderdaad heel erg veel mensen... die denken dat je met nieuw geweld geweld kunt voorkomen. Uh, ik ben ervan overtuigd dat we voortdurend iedere keer in dezelfde val trappen. En van geweld naar geweld naar geweld. Ja. En steeds maar weer. De wereld geeft ieder jaar meer geld uit aan wapens. We waters. hebben nieuwe straaljagers weer gekocht. Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Maar de hele wereld. Hadden we een gitaren van kunnen kopen? Alle regeringen in de wereld geven per jaar 410... Uh, miljard dollar uit aan wapens. Nou, ik ben ervan overtuigd dat als de helft daarvan gaat naar voedsel en onderwijs en gezondheidszorg, dat dat veel meer effect heeft op, uh, op, uh, op het bouwen van vrede. En die soft power, ook in Syrië zijn we daar heel erg voor bezig. Probeer toch aan tafel te gaan. Hoe, wat er ook allemaal gebeurd is. Je moet er samen uit zien te komen. En, uh, dus wij zijn, we zeggen: dialogue above judgment, music above fighting. Ja. Over Syrië. In de bus ook Fuzia Oetmanische socioloog en medewerker van geen medewerker Omdat geen organisatie het... is. Gewoon Heel vrijwilliger. Goed. Gewoon vrijwilliger. Ja. Goed dat je het zegt. Van Serious Mission, jij hebt gewerkt, je bent meegeweest... naar die vluchtelingenkampen in Jordanië met Syrische vluchtelingenkinderen. Die kinderen die hebben toch gewoon behoefte. Die willen toch gewoon weer terug naar huis. Die willen naar school. Die willen schone kleren. Die willen water. Die zitten toch... wat, wat lost muziek nou op voor die kinderen? Dat was precies, denk ik, de eerste confrontatie die ik had met het kamp. Toen ik aankwam, dacht ik: Wauw, weet je wat, komen we hier doen eigenlijk? Ik wil morgen terug naar huis. Basisbehoeftes: het is in the middle of nowhere, in de woestijn. Water is nodig, uh, uh, hygiëne. Ik was heel cynisch de eerste dag, maar de eerste les die ik had, en, en, en de betrokkenheid, en de reactie van de enthousiaste reacties van, van kinderen, van vrijwilligers die daarbij betrokken waren, heeft meteen. Het meteen omgezet en toen dacht ik... ja, dit, is, dit zijn twee verhalen naast elkaar. Je hebt het verhaal inderdaad van... Uh, ontheemd zijn en, en uh, hunkering terug willen gaan. Ik gun het ze ook heel graag... maar het neemt niet weg dat je ook daar waar ze nu zijn... in hun realiteit iets kunt betekenen... iets kunt veranderen. Mag ik dat ondersteunen? Ja, ja, het is gewoon namelijk allebei waar. Het staat niet tegenover elkaar. Maar als je mensen alleen maar het etiket opplakt... van uh, mislukt, drama, zielig... dan zie je niet dat het ook allemaal mensen zijn... met talenten en kansen en dromen Precies. en toekomsten. Precies. En de vraag is, ik geloof er stellig in... alles wat je aandacht geeft, uh, dat groeit. Ja. En als je juist mensen in hun krachten en hun talenten ondersteunt, dan, dan, dan bouw je weer aan een toekomst. Ja. Als je alleen maar de hele tijd oh wat ben jij Elko, nou zielig? Eelco en Fousia, ik hoor dat en denk nou hartstikke mooi Eelco, jij reist die hele wereld rond in die conflictgebieden. Jij ziet, die mensen zijn niet alleen maar uh, ziek, zwak, misselijk, maar er zit kracht in, er zitten dromen in. Fousia, jij hebt die, nu die kinderen gezien in die vluchtelingenkampen, Syrische kinderen in de vluchtelingenkampen in Jordanië. Fijn dat jij die kracht ziet, maar wat heb ik eraan... en wat heeft de rest van de wereld eraan? Dus wat hebben zij uiteindelijk eraan... dat jullie even een avondje hebben mogen proeven... wat de kracht is van kinderen in oorlog? Ik denk dat... Uh, ik ben heel erg van micro. Ik ben een beetje af van de macro-verhalen van de wereld. Ik ben heel erg van het contact met het kind... Ik hoop dat ik of dat wij met z'n allen één kind de erkenning hebben gegeven een kind te zijn, te mogen zijn. En te inspireren, maar ook de verbeeldingskracht, dat er ook veel meer mogelijk is, ondanks, ondanks de, de, de, de, de prikkeldraden, de straaljagers ook in, in Jordanië. Ik geef misschien het voorbeeld van Mohammed Asaf. Ik ben helemaal niet van Arab-ijdels en, en whatever. Maar ik heb voor het eerst in mijn leven gestemd. En ik heb het ook kenbaar gemaakt. Omdat ik ze... Nou, Asaf is de Palestijnse... Is de Palestijnse Arab-ijdel. Ja. Uh, enorm, enorm commercieel. Maar ik gun het ze. Er is heel veel talent achter die tralies of die prikkeldraden. En geef ze me een, al het een moment van vreugde. Ja, ik, ik hoor wat cynisme in stem. Ik weet dat je dat niet bent. Maar ik wil ook vooral tegen alle luisteraars zeggen. Laat je daar ook vooral niet in meeslepen. Cynisme heeft nog nooit iets opgelost. En um, de mensen daar ter plekke ondersteunen. En zorgen dat het kan groeien. Juist die, die mm -hmm. helden. Uh, de wind onder hun vleugels zijn. Dat heeft ook een blijvend effect. Absoluut. Ja. Dat zie ik. Want, want ze worden er sterker van. Ze voelen erkenning. Ze ja. krijgen meer vrijwilligers. Ze krijgen meer zichtbaarheid. Als wij de mensen die er nog wel in gaan geloven in de steek laten, dan laat je veel maar ja, meer... ja, voor een deel laatste... Misschien ze... een kleine ja? aanvulling? Uh, ook het feit dat, dat je het gevoel geeft dat ze niet vergeten zijn. Dat er iemand aan hen denkt. Dat, dat iemand de moeite neemt om daar te gaan. En uh, bovendien is het ook een soort van wederzijds proces. Ze leren ons ook heel veel. Ik heb ook heel veel gekregen van, van die kinderen... en van de ouders en Wat van de vrijwilligers. Uh, uh, hoop, geloof, uh, vreugde, humor. Ik heb gelachen. Ik heb enorm gelachen met hen. En, en dat is priceless. Dus dat moet je juist blijven doen. Ja. En blijven proberen. En intussen zijn wij volop aan het bezuinigen. En er moeten bezuinigd worden. Dat is wat ons steeds wordt verteld. En we bezuinigen al langere tijd op ontwikkelingssamenwerking. Dat niet alleen ook... Het, dat wat wij nog als Nederlanders geven aan, vrij, aan, aan goede doelen... dat bedrag gaat steeds ieder jaar achteruit. Het is nog nooit zo laag geweest. Het laagste, de laatste keer dat het zo laag was, was ergens in 2001. Ja. Alles wat jullie doen, aan de telefoon ook Merlijn. Merlijn, jij reist die hele wereld rond, dat kost het allemaal geld. Het lijkt erop dat wij Nederlanders dat geld je niet meer gaan geven... Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen niet geld blind geven... aan een onpersoonlijke grote organisatie. Terwijl, dat is wel nodig. Ik heb met eigen ogen gezien dat de VN en het Rode Kruis dingen doet... die essentieel zijn, die heel hard nodig zijn. Dus um, dat vertrouwen in dat soort grote structuren... Um, uh, verdwijnt. En dat is heel erg ja, dramatisch, want die grote structuren die hebben dat even goed nodig. Um, maar net als misschien ook het vertrouwen in de politiek uh, heel erg sterk verandert. En mensen, op een of andere manier, willen ze zich gewoon um, toch ja persoonlijk uh, dingen, uh, hoe zeg je dat, verbinding maken... voordat ze mensen het vertrouwen geven en bijvoorbeeld een donatie geven. Dus dat merken wij. Mensen die wij persoonlijk kennen, die doneren. Die volgen ook wat we doen. Die zijn er kritisch op of die helpen ons. En dan ontstaat er gewoon ook een hele natuurlijke gang van zaken. Terwijl als wij een soort... Uh, anoniem bedrag van bewijs, of van een subsidie hadden gekregen... dan hadden we een rapport moeten maken. Ja. En ja, dan is het de vraag of je dat rapport... Uh, of je wel beantwoordt aan alle criteria enzovoort. En dan, voor je het weet, uh, zit je helemaal klem. Ja. Ilko, wer werk jij veel samen met Den Haag? Um, nou, eigenlijk heel weinig. Toevallig heb ik gisteren met uh, minister Ploemen een, uh, een uh, expositie kunnen openen in Humanity House in Den Haag. Waar uh, ze veertig weldoeners centraal stellen in de hoop dat een heleboel jonge gasten denken: Nou, weet je, ik kan ook een mooi project op gaan zetten als Masterpiece of Dance for Life. Uh, dus dat is heel leuk. En, en, en minister Ploemen ondersteunt Masterpiece ook door dingen in de, uh, te twitteren en, en, en Facebook en zo. Maar wat ik nog even wil zeggen: We moeten niet onderschatten dat nog steeds honderden miljoenen wel. Gegeven worden. Het is iets achteruit gegaan, maar dat is ook logisch, want er is crisis. Mensen hebben gewoon minder te besteden. Ook de overheid besweept nog gelukkig heel veel geld eraan. Maar bij Masterpiece hebben we ook heel nadrukkelijk mensen zeggen: ja, dat is de nieuwe economie. Ik liet me bij mijn eerste toespraak ontvallen in 2010 aan het einde van: uh, hey jongens, jullie hoeven echt niet allemaal te klappen hoor. Weet je, het is belangrijk, geef me je visitekaartje en we gaan aan de slag. En het viel er zomaar uit en daarna heb ik het in elke speech aangehouden, want ze staan in de rij en mensen zeggen: ja, weet je, geld oké, okay, dat doe ik dan niet, maar ik maak je T-shirts. Uh, weet je, ik maak je Fire. Ik maak ja. je video, ik doe je reclamecampagne. En ik weet je, je hebt een hotel nodig. Nou, en, en dat tv-programma wat je morgen bij Veronica op de. Roer van Velzen doet gratis mee. De tv-makers doen gratis mee. De mensen achter Ali B op volle toeren. Het is onvoorstelbaar als je creatief bent en een spannend verhaal neerzet en een duidelijke missie. Hoeveel mensen je op basis van hun krachten kunt laten intekenen. En dan is geld ook veel minder belangrijk. Fus, ja? Oprechtheid is heel belangrijk denk ik. En geloofwaardigheid, integriteit. En ik was ook heel erg overweldigd door de reacties van mijn omgeving. Ik had heel weinig tijd om geld in te zamelen voor mijn reis. Heel weinig. Ja, want jij bent naar, Syrië, naar Jordanië gegaan. Naar die Syrische vluchtelingkamp. En dat moest je zelf betalen. Precies op eigen kracht, ja. Naar nou, jezelf. Mijn omgeving heeft het betaald. Ik had een mailtje. Echt binnen no time kreeg ik, kreeg ik reacties van de meest onbekende mensen. Van mensen van wie ik niet verwacht heb. En de buren, de vrienden. Uh, een maar... heleboel bedragen ook juist omdat wat Marlijn had aangaf dat het, het veel duidelijk, je weet waar het gaat en je weet wat ermee gebeurt, we hebben muziekinstrumenten meegekocht uh, uh, foto's twitteren, ik heb dagelijks updates uh, gedeeld en, en je ziet dat dat veel makkelijker werkte ook Ilka? Ja, en ik uh, ja, we, we moeten ook creatiever zijn. Ik wil uh, eigenlijk altijd op die manier mijn projecten moeten beginnen. In het eerste jaar, als je start, uh, helemaal geen geld. Een bevrijdingspoep ben ik ooit met het eerste honderdje van mijn vader begonnen. En ik heb eigenlijk helemaal nooit in de luxe situatie gehad... dat we gepemperd werden door subsidie. Ja. Ik weet niet beter. Maar en intussen, wat we nu doen, even Ilka, even, want want even leuk om yeah? te vertellen. Uh, das, das, uh, <coughs> ja, we, we, weet je dat er in Nederland alleen al 20 miljoen oude mobieltjes in Laders liggen? En daar komt dan in wat uit... De grond komt in Congo. Nou, daar is bloed en zweet en tranen voor vergoten. En we hebben besloten, weet je wat, die gaan we, die gaan we ophalen. Want vroeger of laat komen ze toch in het milieu terecht. Ze kunnen weer gebruikt worden. En wij kunnen er wat mee verdienen waarbij we onze vredescampagne steunen. Dus sinds vandaag kan iedereen dat inleveren bij de V&D-klantenservice. Doet ook om niet mee. Er staan boxes van Masterpiece. Dus heb je je oude mobieltje en je denkt, nou, wat kan ik nou doen? Oh, Lever het in. Wij zorgen voor een tweede leven. We verdienen weer wat centjes. Nou, dus, weet je, er zijn altijd zoveel oplossingen. Als je maar ja, want Foucië, jij werkt gewoon als socioloog, dus je doet dit erbij. Maar Eelco, voor jou is dit wel jouw fulltime job. Dag en nacht. Verdient ja. het ook een beetje goed voor jouzelf? Nee, weinig. Maar ik, uh, je krijgt er zoveel plezier van. En we hebben... Ik bedoel, wat ik zeg, zo, zo begin ik dan altijd het eerste jaar verdien ik gewoon helemaal niks. Maar gelukkig heb ik een vrouw die altijd zegt van uh, nou ja, weet je, we hebben drie dochters. Ze lusten allemaal bruine bonen. Al eten we een jaar bruine bonen. Dat kost maar 300 euro. Dus uh, ga je gang maar weer. En, um, de, en, en verder, ja, we hebben een keertje gekeken. Nou, wat doen nou directeuren van, uh, goede doelen? Nou, wat is daarvan het gemiddelde? En daar gaan we dan nog onder zitten. En uh, dat is ook misschien een beetje ja. een statement. Van, uh, van echt, we zitten hier echt niet voor het geld. En als mensen denken, oh ja, klopt het wel? Alles is transparant. Wil je in het jaarverslag, sturen? ik het, ik je het straks uitzoeken. toe. zoeken. Rob, die twittert het volgende. Het is te gemakkelijk om anderen op te roepen geld te geven... als je het zelf goed, goed hebt en geen proble grote problemen hebt. Ja, ten eerste roepen wij mensen niet op om uh, geld. Ten tweede gaat het ook uh, grotendeels allemaal naar, uh, naar de campagne. Ten derde denk ik, ja, als, als je echt op die manier inzit, dan zou je dus in de helft van de wereld waar je het wat beter hebt... gewoon altijd uh, passief moeten blijven. Niks doen, wegkijken, genieten van de, van de luxe die je hebt. Nou, dat is echt totaal niet hoe ik in het leven sta. Ik uh, ja. denk echt, uh, giving is the essence of living. Daar leer je van, daar bouw je van. En uh, dus ik zou echt iedereen willen zeggen van... Uh, heb gewoon niet die schroom en bouw mee aan dit soort mooie projecten. Volgens ik denk dat geven ook rijkdom is, want dat heb ik ook gemerkt. Wat ik zei, ik kreeg geld op mijn rekening van mensen die ik niet ken. Juist omdat ze eindelijk de kans hebben gekregen om met te werken. Ik koop trouwens veel Ja, precies, toch? <lacht> <lacht> nou ja, <lacht> uh, mijn persoonlijke kring is niet zo internationaal. <lacht> uh, uh, wat ik daarmee wil zeggen is dat een heleboel mensen juist op zoek zijn... naar manieren om te geven. Alleen ja. zijn ze zelf misschien niet zo heel erg creatief met mobieltjes... of met andere manieren. Dus er bestaan ook mensen die dat heel graag doen. Ik ga nog een tweet voorlezen van QMeling. Die zegt, geven doe je met je hart. Daar is niks naïefs aan, maar juist volwassen. En Nanette, die mailt. Ik werk sinds zes maanden bij het Smulhuis. Een dak en thuislo thuisloze opvang in Utrecht. Onderdeel van welzijnsorganisatie Tussenvoorziening. De reden dat ik dit doe. Is omdat ik het belangrijk vind. Dat iedereen iets meer doet. Dan alleen zorgen voor zijn of haar eigen geluk. Daarnaast niet geheel onbelangrijk. Merk ik dat ik zelf ook voldoeningen haal. Uit dit soort activiteiten. Marlijn, wanneer ga je weer terug? En waar ga je? binnenkort naartoe? Nou, het is nog uh, onzeker, maar waarschijnlijk uh, in november. En we hebben nu een hele andere plek gevonden. We begonnen in het uh, grote vluchtelingenkamp waar Fusia ook was. We hebben nu mensen gevonden, Jordaniërs, die in de, de, de steden, die zijn uh, nou, overspoeld met Syriërs in de ...een grensregio die daar eigen particuliere projecten opzetten. Nou, dat past veel beter voor ons dan samenwerking met Unicef... ...of iets dergelijks aangaan, want dat is toch heel, heel complex. En wij kunnen inderdaad geen uh, ja, vast programma uh, allemaal dingen ja, uh, bieden nog. Het, is, het zijn nog hele ja. spontane, uh, nou, heel pril is het in feite. En, uh, maar goed, dus we gaan weer en uh, uh, daarmee... Uh, hoop ik ook vooral dat anderen, misschien helemaal zonder dat ik er wat van weet... ook ja, dat initiatief nemen. Want uh, het is eigenlijk zo eenvoudig die kant op te gaan. Een uh, vliegticket van een paar honderd euro... Uh, want goede vrienden die ja, meebetalen. Ja, precies. <laughs> nou ja, precies. Ik, ja. Moet je afsluiten. Dank je wel, Marlijn. En als je gaat zorgen voor dat je weer safe en veilig uh, terugkomt bij ons. Dank jullie wel, mijn lieve gasten. Je wil nog heel iets kort yeah, zeggen. Heel kort. Heel kort. Of je vrienden of stemmen op uh, ASN Bank voor de Wereldprijs. Serious Mission mogelijk maken. Klopt, jullie zijn genomineerd. Ik ja. hoop dat jullie winnen. En Klopt morgen ook. de Internationale Dag van de Vrede. Ja, het is raar om te zeggen terwijl de bommen in Syrië vallen. Maar laten we toch hier kijken of we er iets tegen kunnen doen. Dank je wel, ook Ik En niet altijd maar weer te laat zijn.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 Lekker lang nazomeren met een gratis terrasverwarmer? Check ambiantzonwering.nl en download de Waardebon.